Waarnemend burgemeester Eenhoorn sprak van een pikzwarte dag die diepe wonden heeft geslagen. Hij prees een aantal inwoners van Alphen die met gevaar voor eigen leven probeerden andere mensen te redden. Een van hen is daarbij omgekomen. Premier Rutte bood ooggetuigen luisterend oor. Hij noemde de schietpartij een onbegrijpelijke daad van een eenling. De 24-jarige schutter schoot zaterdag in winkelcentrum De Ridderhof zes mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. 17 mensen zijn gewond geraakt. Op basisscholen in Alphen krijgen leerlingen vandaag begeleiding van de GGD. Veel kinderen waren getuigen van de schietpartij. De winkels in winkelcentrum de Ridderhof waar het drama zich afspeelde gaan vandaag nog niet open. Kolonel Gaddafi heeft een voorstel van de Afrikaanse Unie geaccepteerd om tot een oplossing te komen voor het conflict in Libië. Dat heeft daar Zuid-Afrikaanse president Zuma gezegd na een gesprek met de Libische leider in Tripoli. De delegatie van Afrikaanse presidenten legt het voorstel vandaag ook voor aan de opstandelingen in Benghazi. Zuma spreekt van een routekaart voor een staakt het vuren en dat moeten we een kans geven, zegt hij. Er is ook gesproken over een mogelijk vertrek van Gaddafi, maar het is onduidelijk wat daar is uitgekomen. Onderdelen van het vredesplan zijn verder humanitaire hulp en een dialoog tussen de partijen, wat moet leiden tot politieke hervormingen. Werknemers die met verontreinigde grond werken... zijn onvoldoende beschermd tegen asbest en giftige stoffen. Bedrijven nemen niet genoeg beschermingsmaatregelen voor hun personeel. Dat blijkt uit onderzoek van de Arbeidsinspectie. Bij 53 van de 61 controles was niet alles in orde. De inspecteurs bezochten plekken waar verontreinigde grond of baggerslip... wordt opgeruimd of gereinigd. Vaak letten bedrijven wel op de milieuregels... maar niet of nauwelijks op de veiligheid van hun medewerkers... De arbeidsinspectie noemt de uitkomst schokkend en is daarom begonnen met extra controles. Daarbij kijken de inspecteurs ook naar het risico om bedolven te worden of te verdrinken. Daardoor vallen ieder jaar doden. De overheid moet ambtenaren makkelijker kunnen ontslaan. Ze moeten dezelfde ontslagbescherming krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Dat staat in een wetsvoorstel van regeringspartij CDA en oppositiepartij D66. Daarmee zou een einde komen aan de extra bescherming van ambtenaren... De initiatiefnemers van het voorstel willen zoveel mogelijk gelijke arbeidsrechten voor alle werknemers. CDA en D66 noemen de uitzonderingspositie van ambtenaren niet meer van deze tijd. Ambtenaren hebben stakingsrecht en cao's. Dit is de volgende stap in de normalisatie van de ambtenaar, zeggen ze. Alleen voor militairen en rechters mag volgens hen de uitzonderingspositie blijven bestaan. Secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft de aanvallen van VN-troepen in die verdedigd. Helikopters namen gisteren de residentie van zittend president Bakbo onder vuur. doel was het uitschakelen van zwaar geschut, waarmee eerder VN-personeel, burgers en troepen van de gekozen president Watara werden bestookt. De VN kreeg bij de aanval hulp van een Franse helikopter. Het gebouw in Abidjan, waar Bakbo zich schuilhoudt, is zwaar beschadigd. Precies een maand na de verwoestende aardbeving en tsunami... wordt vandaag op veel plaatsen in Japan een minuut stilte gehouden. Onder meer op scholen en op kantoren worden de slachtoffers hende herdacht. Het aantal doden en vermisten staat nu op ruim 27.000. Premier Kan is op reis door het rampgebied... en heeft de slachtoffers beloofd dat de regering hen niet in de steek zal laten. Ongeveer 150.000 mensen zitten nog in opvangkampen.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 Bij de aanhouding schoot de politie een van de mannen neer. Hij werd geraakt in zijn bovenlichaam en is zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. De andere man is aangehouden. Prinses Ariaan gaat vanochtend voor het eerst naar school. De jongste dochter van prins Willem-Alexander en prinses Maxima werd gisteren vier. Ze komt in groep 1 van de Bloemkampschool in Wassenaar. Waar ook haar zusjes Amalia en Alexia op zitten. Willem-Alexander en Maxima brengen haar zometeen voor het eerst naar school. Ariaan wordt verwelkomd door de schooldirecteur en haar twee juffen. Dat is weer, eerst nog kans op mist, later overal zonnig. Het is tussen de 15 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden van het land. De avond neemt de bewolking toe en komende nacht gaat het regenen. Na vandaag is het wisselvallig en een stuk koeler. ANWB Verkeersinformatie. Het is een gemiddelde ochtendspits. De langste file staan nu op de A9, Alkmaar-Amstelveen... tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp, 11 kilometer. A28, Hogeveen richting Zwolle, tussen Knoopend Langhorst en Afrit nieuw 6. En verderop naar Utrecht, tussen Nijkerk en Leusden Zuid, staat 11 kilometer file. En naar aanleiding van de klopjacht bij Ravenstein... is de N277 naar Ravenstein tussen Overlangel... en de aansluiting met de A50 in beide richtingen dicht voor politieonderzoek.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 Verwoestende aardbeving en tsunami hebben tienduizenden Japanners hulp nodig. Alles wat we nog hebben zijn de kleren die we aan hebben, zeggen deze mensen. Help Japan en kom 13 april naar het benefietconcert en de wedstrijd Ajax Shimizu. Puin, puin en nog eens puin. Zover het oog reikt. Ga naar www.nederlandhelpjapan.nl. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Zowel in Libië als in Ivoorkust... zit er maar weinig beweging in de situatie. Onze verslaggevers Lek Runderkamp in Benghazi... en Paulien Baks in Abidjan doen zo dadelijk verslag. Verder zijn we natuurlijk vanochtend in Alfa aan de Rijn. We praten met de voorzitter van de Associatie van Schietverenigingen... en met de burgemeester. Zo'n 5000 mensen hebben gisteravond de slachtoffers van de schietpartij... in Alphen aan de Rijn herdacht. Voorop in de herdenking ging de burgemeester Bas Eenhoorn. Hij maakte een grote indruk met de woorden van dichter Bert Schierbeek. Kijk, het is veel erger dan je denkt. Als je denkt, is het nog erger. Burgemeester Eenhoorn, goedemorgen. Oh, goedemorgen. Waarom heeft u gekozen voor de woorden van Bert Schierbeek? Ja, ik ben niet zo ontzettend in de weer altijd met de poëzie in Nederland... maar toch voldoende op de hoogte om te weten dat er soms inspiratie kan worden gevonden... in datgene wat onze dichters hebben opgeschreven. En van Bert Schierbeek waren het deze vier regels, regels die... Uh, toch wel iets zeggen, uh, omdat je... Uh, ja, uh, dingen gebeuren en dan denk je... jeetje, wat is er nou toch allemaal aan de hand? Hoe kan dit? Mm -hmm. Maar als je erover nadenkt, dan is het dus nog erger. Want dan begrijp je ineens dat het mensen heel dicht... Uh, ja, uh, dat het heel dicht bij mensen komt. Een winkelcentrum is een, een plek waar heel veel mensen komen. Het is heel herkenbaar. Iedereen die ik hier spreek, in de stad, maar ook daarbuiten, die zien dat voor zich. Of zijn er geweest, of weten hoe zo'n winkelcentrum eruit ziet. Uh, een wolwinkeltje, een viswinkel, een Albert Heijn, zal ik maar zeggen, een c noem maar alles. Het uh, is dicht bij elkaar. Uh, men kent de mensen. En dat zie je ook in je eigen buurt. Dus iedereen kan zich ineens voorstellen, dat had mij ook kunnen overkomen. Ja. Dat, dat bedoel ik. Dus met het is nog veel erger. Het is zo dichtbij uh, gekomen. En dat maakt het dus uh, dat wij heel goed moeten omgaan met uh, laten we zetten, een verwerking hiervan. En dat het uh, ja dat we ook het, het goede, de goede weg weer moeten vinden naar een normaal leven waar we niet iedere dag geconfronteerd worden met uh, wat er is geweest. Het lijkt me ook lastig, want u zegt het is herkenbaar vanwege ja, uh, u noemt al bijvoorbeeld dat wolwinkeltje. Maar het gaat ook het bevattingsvermogen natuurlijk te boven voor ja. veel mensen. Natuurlijk, maar zo is het ook. Uh, ik denk dat niemand uh, zich kan voorstellen wat daar is gebeurd. Ik heb er gisteren iets van kunnen zeggen over wat daar uh, voor drama's zich hebben afgespeeld. Wat voor chaos dat is geweest. Maar ja, als je daar niet bij bent geweest, inderdaad, hebt u volstrekt gelijk in. Dat gaat, dat gaat helemaal je, je, je gedachtenwereld erboven. Nee, u bent natuurlijk zelf constant druk. Als u zelf even tijd neemt en nadenkt, waar gaan dan meteen uw gedachten naartoe? De, waar mijn gedachten naartoe gaan, zijn twee dingen. Eén natuurlijk, zoals ik een paar keer heb gezegd... naar de gemeenschap hier in Alf en de mensen die het meest daarbij betrokken zijn. Maar waar ik ook enorm mee zit, is de vraag die iedereen bezighoudt. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat iemand met dergelijke wapens... heeft kunnen lopen, dit heeft kunnen aanrichten? Dus met andere woorden, ik ben heel blij dat er onmiddellijk gekozen is... voor een onderzoek van de Rijksrecherche om te kijken naar de omstandigheden waarin de dader dit heeft kunnen doen. Uh, zodat ook straks voor iedereen duidelijk is... Uh, dat het uh, al dan niet volgens de regels... Uh, dat het allemaal uh, op een bepaalde manier is gegaan... en dat daar geen vragen meer over blijven. Dat moet echt, echt, uh, de onderste steen moet boven. Uh, en het gaat niet om schuldigen te zoeken. Dat is helemaal niet aan de orde, maar we willen het gewoon weten. Hij moest er vanochtend ook denken aan de nabestaanden van de dader. Heeft u daar nog bij stilgestaan? Ja, uiteraard. De, de, de vader en de moeder die hebben, zijn ook gehoord door de politie. Heeft u ze nog gesproken? Ik heb ze niet gesproken. En dat kan ook niet, omdat uh, uh, zij beide uh, in verband met het politieonderzoek. Uh, weg worden gehouden van contacten met, uh, met mensen die niet met het onderzoek rechtstreeks te maken hebben. Ik bedoel, dat, ik doe dat politioneel en justitiële onderzoek mm. niet. Dus uh, dat is niet mogelijk om dat contact te hebben. En ongetwijfeld komt dat nog wel uh, in de komende tijd. Maar zij worden wel echt weggehouden doen. van de media, bedoelt u? Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, ja, want er uh, uh, zijn natuurlijk omstandigheden. De vader was ook lid van dezelfde schietvereniging, uh, om dan maar eens iets te noemen. Dus uh, de, de, de, de politie is daar heel zorgvuldig. Over. Ja, maar hoe gaat u daar in de toekomst dan mee om? Want die mensen zijn toch ook bewoners van de gemeente? Ja, maar natuurlijk. Dus uh, wat ik ook zei, als dit onderzoek uh, uh, zodanig gevorderd is dat het contact met de ouders uh, weer mogelijk is, dan zal ik dat zeker opnemen. Goed. En uh, verder, wat, wat is nu het belangrijkste? Wat, wat gaat er nu gebeuren? Wat moet, wat moet u doen? Ja, wat we gaan doen zijn eigenlijk twee dingen. Eén, we gaan vandaag contact opnemen met, uh, via de, de familie met uh, de gewonden die nog in het ziekenhuis liggen. Ik probeer uh, te kijken of ik uh, daar uh, nog troost kan bieden. Heeft u daar uh, nog laatste nieuws over trouwens? Ja, nee, niet. Nee, nee, ja. We, vanochtend vroeg heb ik dat natuurlijk direct geïnformeerd. Op dit moment heb ik geen nieuw, uh, nieuwe informatie over de, de mensen die in de ziekenhuizen liggen. Uh, maar dat gebeurt in ieder geval en verder bereiden we natuurlijk voor uh, de terugkomst uh, uh, van de lichamen die bij het Forensisch Centrum zijn uh, weer naar de familie. En dan gaan wij ons niet opdringen. Uh, ja, dat klinkt een beetje gek om te zeggen, maar ik vind de burgemeester moet niet ineens met de, uh, met de hele gemeenschap, uh, laten we mee uh, de rouw verwerken als het ook om personen, om familie gaat, om een kleine kring. Dus we gaan heel goed overleggen of men wel of niet op prijs stelt dat wij aanwezig zijn, dat we mee in de rouw. ...van de familie, uh, zoals we dat gisteren met meer dan 5.000 mensen hebben gedaan. Uh, mensen moeten hun eigen rouwverwerking kunnen hebben. En als ze het graag willen dat we erbij zijn, dan doen we dat. Uh, uiteraard, uh, en als men liever in de eigen kring blijft, dan komen we daar later op terug. We gaan in ieder geval deze week dat op die manier doen. En volgende week uh, overwegen wij om uh, nog een bijeenkomst te hebben... Uh, uh, met uh, de, de, uh, de nabestaanden en met slachtoffers om te kijken wat we dan als volgende stap van begeleiding kunnen doen. Natuurlijk gaan veel vragen over het waarom, um, maar ook over het hoe. Heeft u een goed gevoel um, over het toezicht op uh, bijvoorbeeld een schietvereniging in, uh, in de gemeente? De schietverenigingen zelf hebben hele strakke regels met betrekking tot de rapportage en het gedrag van hun leden. Uh, en uiteraard hebben we ook naar gekeken of dat allemaal uh, op een correcte wijze is gebeurd. Heeft, dat weet heb, u nog op, niet op de nee, ik heb Ik heb nu uh, in het contact wat we daar ook in het beleidsteam over hebben gehad, geen aanwijzingen dat daar, uh, dat, dat niet allemaal heel goed is geweest. Uh, de schietvereniging staat ook goed bekend hier. Dus ik heb natuurlijk even nagevraagd, is daar iets? Uh, ooit iets gehoord? Vervelende dingen geweest? Is, dat is niet het geval. Maar dat is natuurlijk de buitenkant, zoals wij dat als gemeente uh, zien. In de contacten met, uh, met. Nou ja, zoals gebruikelijk heeft een gemeente met alle verenigingen, contacten ja. daar. Is, ja, maar goed, nou, dat helemaal niks heeft, uit. Iedereen, heeft het, iedereen heeft het natuurlijk over die, over die wapens he, die hij die in bezit had. Heeft u daar al een beeld over? Uh, ja, nou wat ik dus zo net over zei, uh, mevrouw Rens. Ik, ik, ik vind. Uh, dat we daar heel goed naar moeten kijken hoe dit mogelijk is. Wat er precies aan de hand is. Nee. Uh, dit soort semi-automatische wapens, zoals de hoofdofficier van Justitie heeft gezegd. Daar kan men dus kennelijk ook een vergunning voor krijgen. Uh, ja, dat, daar, daar, daar, moet, daar moeten we nog eens even heel goed naar kijken. En ik ben politiek, uh, uh, laten we zeggen, voldoende onderricht om te weten dat dit nou zo niet passeert. Nou, meneer Heenhoorn, de, de ondernemers in het winkelcentrum ja, die moeten natuurlijk ook uh, weer door. Moeten de draad ook ja. weer gaan oppakken. Hoe gaat het met de ridder of gaat dat vandaag ja, niet dat meer over? Nee, dat gaat vandaag niet open. Maar de overdracht gaat in de loop van de dag plaats hebben. De winkeliers komen straks bijeen in het gemeentehuis rondom het middaguur. Uh, dan zullen gesprekken met de politie zijn over de overdracht. Ja, en dan moet zo snel mogelijk natuurlijk alles weer terug naar normaal... voor zover dat in de komende dagen mogelijk is. Dus uh, de winkeliers uh, zullen mee schoonmaken, de zaak weer in orde brengen. En waar ik een beetje bevreesd voor ben... dus daar moeten we nog eens heel, heel goed over nadenken... is dat we niet ineens een enorme uh, toeloop krijgen van... Uh, nou ja. Van allemaal mensen die, die het wel eens even willen zien. Ja. Dus daar moeten we heel goed uh, uh, maatregelen voor nemen. Dat raadt u ten de... sterkste af. Dat zegt u? Dat raadt u ten sterkste af. Ja, ja dat, dat, dat is natuurlijk een hopeloze zaak als dat gaat gebeuren in het winkelcentrum. Dus, maar we moeten even kijken hoe we dat in goede banen leiden. Burgemeester Eénhoorn, hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Uiteraard. En sterkte ermee. Ja, dank, dank u wel. Ja, we gaan ook nog eventjes naar Joris van der Kerkhof. Die is in Alphen aan de Rijn. Uh, Joris, waar ben jij nu? Uh, in uh, de bron uh, bij de kerk, katholieke kerk, uh, uh, kerk, bij een plek waar uh, de conleance uh, achtergelaten kan worden. Dat kan hier in de bron uh, vastgebouwd aan het winkelcentrum. Dat kan vanaf tien uur ook, uh, ook in het uh, gemeentehuis. En lopend uh, met uh, de dominee uh, langs het stiltecentrum en, en naar de kerk toe... ook naar een plek waar mensen kunnen komen... om één op één met, uh, met de dominee, met de collega's van hem uh, te spreken... Uh, dat is gisteren ook gebeurd? Uh, we zijn gisteren wel de hele dag hier in de kerk aanwezig geweest. Ja, vanaf uh, ja, gistermorgen 7 uur. Dus toen zijn er nog wat mensen binnengedruppeld. Uh... Maar dat was moeizaam omdat dit bij het winkelcentrum hoort. En uh, nou ja, het, was, het was ook voor een belangrijk deel afgesloten. Het was nog voor een belangrijk deel afgesloten met En Er is veel politie, dus dat uh, nodigt ook niet zo uit. Maar wij hopen vandaag dat het uh, allemaal weer op uh, de oude manier kan... En gisteren zo in de wijk ook wel wat rondgelopen... en ook alweer mensen gesproken die er wel getuigen van geweest zijn. Maar die zijn toen gewoon direct maar naar huis gegaan... met een bepaalde ontreddering. En die komen nu van... ja, ik wil eigenlijk toch mijn verhaal nog wel eens kwijt op een rustige manier. En dan gaat u luisteren? Uh, ja, dan gaan we luisteren. Ja, wat, hebt u woorden gevonden voor waar geen woorden voor zijn al inmiddels? Uh, nee, dat blijft een heel lastig proces. Je zit nog net aan het begin van de hele situatie, denk ik. En dat, uh, dat heeft tijd nodig. Alleen wat we wel heel duidelijk tegen alle getuigen ook zeggen... die we tegenkomen, nabestaanden, van laat dit je er niet onder krijgen. Het is uitermate tragisch, het is een incident. en Ja, dan ben je op de verkeerde tijd op de verkeerde plek. Dat is alleen maar tragisch. Maar probeer daar ook doorheen te kijken. En hoe kun je daar doorheen kijken? Dat is een proces natuurlijk, van uh, weken, maanden, jaren. Maar goed, daarin kun je elkaar wel bijstaan. Hopen we. En dat hopen we nu ook in deze week zo op deze manier te kunnen doen. In de kamer naast de zaal van de kerk... kunnen dan mensen met u of met collega's van u spreken. Een kruis. Hierboven is gespiegeld een katholieke kerk. Ik wilde zeggen, op het kruis... daar hangt dan iemand waar ze misschien tot kunnen bidden. Die hangt hier niet, want dit is een protestante kerk. Maar hoe kunnen ze dan krachtputten uit uit degene die daar dan, uh, dan hangt, uit, uit, uit het geloof. Uh, ja, we hopen weer verhalen van moed met elkaar te ontdekken. Alleen, dat kun je mensen ook niet aanzeggen van het is dus en zo... en je moet het maar op zo'n manier aanpakken. Alle mensen die hier zijn, die schrijven hun eigen verhaal. En vandaar dat wij ook steeds zeggen van je moet heel goed naar elkaar luisteren... en van daaruit weer wegen proberen te vinden. En hopelijk ook vanuit het geloof bouwstenen kunnen aanreiken... Maar dat is nog van later zorg. Ja. Is het druk hier normaal? Is het een, een bloeiende gemeenschap? Het is een uh, levendige gemeenschap, ja. Deze kerksel zit in de regel vol op zondagmorgen... Nou Gisteren niet, want toen kon dat, kon dat niet. De herdenkingsdienst is op een andere plek gehouden. De herdenking met al die vijfduizend mensen uit de omgeving... is hier om de hoek gehouden. Als je de hoek omgaat, kom je bij alle kaarsjes terecht. De geur van de kaarsjes vandaar is ook hier nog te ruiken. Dat heeft voornamelijk ook heeft te maken met de kapel die hier is. Waar je, als je niet wilt praten met u of met een van uw collega's... in alle rust en alle stilte wat zaterdag gebeurd is, kunt verwerken. En wij gaan later ook nog eventjes praten over dat wapen. Want hoe zit dat nou? Hoe kwam die dader, Tristan, die 24-jarige man... aan die wapens waarmee hij heeft geschoten? Dat doen we met de directeur van de Nederlandse Schietvereniging. Later meer dus. Straks eerst de situatie in Libië. Want het lijkt alsof er gesproken wordt over een staakt het vuren. Eerste verkeersinformatie maar bij de AWB even de hart. 198 kilometer file op dit moment, al met al een normale ochtendspits. Opvallendst is nu uh, de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Hoofddorp en Knopend de Nieuwe Meer, 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. De Zuid-Afrikaanse president Zuma bemiddelt in het conflict in Libië. Gisteren had Zuma een ontmoeting met de Libische leider Gaddafi. Vandaag praten vertegenwoordigers van de Afrikaanse Unie, want namens de Unie praten Zuma, met vertegenwoordigers van de opstandelingen. Gaddafi's troepen leden gisteren zware verliezen bij NAVO bombardementen in Ajdabiya, werden zeker 25 tanks en ook panzerwagens vernietigd. Wij schakelen met onze verslaggever Lex Runderkamp die is in het oosten van van Libië in Benghazi. Deks, hoe is er gereageerd op die NAVO-aanvallen? Eerst maar eens in Arjdabia. Uh, ja, met volle, volle, volle tevredenheid. Je kunt het bijna niet uit, uh, beschrijven hoe blij men hier daarmee is. En het gevoel heeft uh, ja, dat een wijf, dat overgang, hè, van de overgang van Amerikaanse uh, leiderschap naar dat van de NATO. dat heeft tot enige rijvelachtigheid geleid, vond men hier. En nu uh. heeft men juist zoiets van. Nou, de, de, deze inzet, daar komen we verder mee. De stad die zo bevocht werd de afgelopen dagen, hier vlakbij Asdaria. Uh, ja, daar zijn nu alle Gaddafi-troepen troepen weggeholpen. Dus door die uh, luchtaanvallen, 11 uh, gisteren hier. Uh, en zelfs in de loop van de namiddag, tot gisteravond laat, zijn de rebellen weer helemaal opgedrongen. Tot vlakbij de stad Brega. Dus we zijn we, qua frontlinies weer helemaal terug waar we een week geleden waren. En mensen hier zijn in. Ja. Dat in het lid van de bron van Suma, juist in een ongelofelijke bevredenstemming. Ja, ja, en dan links naar dat diplomatieke front. Is er gereageerd op het gesprek tussen Suma en Gaddafi? Uh, nou ja, daar wordt hier door, door iedereen over gesproken. Maar ik, ik was gisteren hier in het, het perscentrum. Uh, op het moment dat, dat de eerste resultaten daarvan bekend werden. En ik zag meteen allemaal mensen posters gaan, gaan uh, ontwerpen. En, en schilderen en tekenen. Want ze zijn heel erg van. Ik het sturen hier tegenwoordig. En de kernzin daarin was. wij zullen nooit akkoord gaan met een overeenkomst. waarin staat dat een, een Gaddafi, of het de huidige of zijn zonen zijn. Uh, betrokken zijn bij het landsbestuur. Dat is toch echt de kern van, van, uh, van het betoog hier. Oké, okay, dus er zou dan wel een staakt tot vuren kunnen komen, Lex... maar um, dan is een van de voorwaarden dat Gaddafi weg moet. Ja, dat is, voor hun, de, de, de, dat is wat ze op dit moment zeggen... Als dat niet als eerste wordt uh, onderschreven, dat de familie weg moet, dan zullen wij er niet mee akkoord gaan. Maar dat zeggen ze nogmaals, om te combineren bij mijn eerste antwoord, dat zeggen ze in een enorme stemming van, van we zijn nu, nu gaat de NAVO helpen, nu gaan we doorbreken. Dus ja, zodra ze bijvoorbeeld weer verliezen gaan leiden en, en, de, en de troepen van deze stad in Benghazi waar ik zit binnen te komen, ja dan is elk politiek compromis altijd mogelijk natuurlijk. Ja, dus ze staan niet per se negatief tegenover bemiddeling? Nee, helemaal niet tegen. Nee, zeker niet. Omdat ze hier toch het gevoel hebben... als wij met de lopen over het, uh, aan het front gaan schieten... en we raken mensen dan over het algemeen... weten we dat we Libiërs aan het neerschieten zijn. En dat is iets wat iedereen pijn doet... Maar ja, dat is op, op dit moment de situatie. En daarom praten ze het liefst over dat, dat Gaddafi met, met huurlingen vecht. dat is voor hun psychisch weer makkelijker om daarop te schieten. Uh, maar uiteindelijk willen ze natuurlijk allemaal zo snel mogelijk van de oorlog af. Want er vallen ontzettend veel, veel slachtoffers. Alex Runderkamp vanuit Benghazi. We blijven in het buitenland. Want in Ivoorkust is opnieuw de aanval ingezet op Laurent. Bakbo, de zittende president die de verkiezingsuitslag maar niet respecteert. Helikopters van de VN en van het Franse leger beschoten gisteravond zijn residentie. Waar Bakbo naar verluid in zijn bunker zit. We praten over de situatie in die voorkust met Paulien Bak. Zij zit nog altijd in Abidjan. Uh, Pauline er is nu geen twijfel meer mogelijk. De Verenigde Naties en de Fransen ook proberen Bakbo met geweld weg te krijgen? Daar lijkt het wel op. Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties... heeft gisteren gezegd dat de aanvallen waren bedoeld... om al het ware geschud rond de residentie van Bakbo weg te krijgen... en die te neutraliseren... Uh, ze, maar ze hebben echt een zware aanval uh, uitgevoerd met Franse helikopters, met VN-helikopters op het paleis van Bakbo, dat zit op een andere plek, op zijn residentie. En waarschijnlijk ook nog op de staatstelevisie, al is daar niet zoveel over gezegd. Maar het ging in uh, drie golven eigenlijk. Hè. Uh, eerst om vijf uur s middags, toen om een uur of acht s avonds en vervolgens om elf uur s avonds. En het waren behoorlijke stevige aanvallen. Is het dan bekend, Paulien, of Bakbo inderdaad wel in zijn residentie zit in die bunker? Ja, hij zit daar uh, inderdaad nog steeds. Hij heeft vorige week een telefonisch interview gegeven aan een uh, Franse televisiestation. Daarna uh, heeft hij niets meer gezegd. Maar er zijn een aantal uh, vrienden en kennissen van hem die af en toe uh, vanuit die bunker een video de wereld uh, insturen. Bijvoorbeeld via YouTube of via websites die hier in Abidjan bekend zijn. En die hebben het dan wel voortdurend over hoe ze belegerd worden en hoe vreselijk het allemaal is. En die hebben het dan ook over Bakbo en uh, die schijnt het allemaal heel dapper te doorstaan. De strijd richt zich dus daar op die residentie en omgeving. Hoe is het in, in de rest van de stad bij jou in de buurt? Ja, het hangt heel erg vanaf van wijk tot wijk hoe de dingen gaan. Ik werd gisteren bijvoorbeeld gebeld door een kennis die in een wijk woont... waar. Een maand geleden vreselijk gevochten werd en die nu zei, hey, we zijn helemaal bevrijd, we kunnen weer naar buiten. De markt gaat weer langzaam open en de situatie is bijna weer normaal. Maar in mijn wijk bijvoorbeeld, daar kunnen wij nog steeds niet naar buiten. Die is ook weer de hele nacht uh, geschoten. Ik werd er uh, wakker van om uh, vier uur vanochtend. En er is een supermarkt in de buurt die heel af en toe open gaat, maar die is bijna leeg. Want die kan geen nieuwe uh, aanvoeren in, uh, ja, inbrengen. Want de auto kan hier niet uh, over de weg rijden met uh, vol met eten zware, dus uh, het is wel een hele lastige situatie. Want hoe kom jij dan aan je eten, Pauline? Uh, ja, nou dat is dus uh, het probleem. Uh, ik heb nog een pak pasta kunnen krijgen, maar hier in de buurt, in ieder geval, ik zit dus in de buurt bij uh, het hotel waar Watara zit. Die zit daar ook nog steeds opgesloten en niet zo ver van Bakpo vandaan. En in deze wijk is bijna niets meer te krijgen. En de prijzen zijn ook echt verdrietig voor sommige etenswaren zoals uien of gewoon iets als een pak sigaretten. Dat is nou het dubbele van de normale prijs en je kan het bijna niet krijgen. Oké, okay, nou, we lopen nog maar even aan de pasta. Pauline Baks in Abidjan, dankjewel Pauline.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 Herdenking bloedbad Alfa aan de Rijn en slachtoffers Japan, maand na aardbeving, herdacht. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. Zo'n vijfduizend mensen hebben gisteravond de slachtoffers van de schietpartij in Alfa aan de Rijn herdacht. Bij de herdenking was ook premier Rutte. En hij sprak met ooggetuigen. Toen kwam er een mevrouw de winkelaar en ik zei: Ga naar binnen. Ja. En, en toen schoot hij de dood. Want toen kon hij net op de tijd de doodschieten. En ja, sorry. Maar, nee, uh... Verschrikkelijk. En, en uh, dit zal u ook nog wel even bijblijven. Uh, ja. blijven. Ja, sorry. Ja. ja, nou, heel veel sterkte. Rutte noemde de schietpartij een onbegrijpelijke daad van een eenling. Waarnemend burgemeester Eenhoorn was gisteravond ook bij de herdenking. Vanochtend vertelde Eenhoorn wat de gemeente de komende dagen gaat doen. We gaan vandaag contact opnemen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 Burgemeester Eenhoorn op basisscholen in Alphen... is vandaag begeleiding van de GGD geregeld. Veel kinderen hebben zaterdag schokkende dingen gezien. In Japan is een minuut stilte gehouden... voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami van een maand geleden. In heel het land zijn herdenkingsplechtigheden gehouden. Premier Kan heeft in zeven buitenlandse kranten advertentie geplaatst... en daarin bedankt die mensen voor hun steun na de ramp. Het aantal doden en vermisten na de aardbeving en tsunami... staat nu op ruim 27.000... Ongeveer 150.000 mensen zitten nog in opvangkampen. In China zijn enkele mensen opgepakt... die worden verdacht van het opzettelijk verontreinigen van melk. Vorige week stierven drie peuters nadat ze de melk hadden gedronken. 36 mensen moesten naar het ziekenhuis. In de melk zat nitriet, een stof die gebruikt wordt om vlees te conserveren. Waarom de verdachten de melk hebben verontreinigd, is niet bekend. Drie jaar geleden was er een groot melkschandaal in China. Zes kinderen stierven na het drinken van melk die met melamine was aangelengd. 300.000 kinderen werden toen ziek. De arbeidsinspectie zegt dat werknemers die met verontreinigde grond werken. onvoldoende zijn beschermd tegen asbest en giftige stoffen. Bedrijven nemen niet genoeg beschermingsmaatregelen voor hun personeel. Bij 53 van de 61 controllers was niet alles in orde. Een bedrijf moet voordat hij op de werk, aan het werk gaat met grond, uh, of bijvoorbeeld uh, daar een tunnel moet, uh, moet graven of moet heien, uh, dan moet hij gewoon kijken wat de bodemkwaliteit is, of er verontreinigde stoffen in zitten. En op basis van dat onderzoek en de onderzoeksresultaat, als je weet wat erin zit, moet je daar je maatregelen op nemen. Want als er asbest uh, in zit, dan moet je natuurlijk hele andere dingen doen dan dat het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijke stoffen als cadmium. Inspecteurs bezochten plekken waar verontreinigde grond of baggerslip wordt opgeruimd of gereinigd. De arbeidsinspectie noemt de uitkomst schokkend. En daarom is de inspectie begonnen met extra controles. De overheid moet ambtenaren makkelijker kunnen ontslaan. Ze moeten dezelfde ontslagbescherming krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. staat in een wetsvoorstel van CDA en oppositiepartij D66. Daarmee zou een einde komen aan de extra bescherming van ambtenaren. De uitzonderingspositie van ambtenaren is niet meer van deze tijd, vinden die twee partijen CDA en D66. En de jongste dochter van prins Willem-Alexander en prinses Maxima gaat vandaag voor het eerst naar school. Sterker nog, ze zou om kwart over acht worden weggebracht door haar ouders. U hoort straks meer daarover in het Radio1-journaal. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag belooft opnieuw een zonnige en warme dag te worden, maar morgen wordt het een stuk frisser en blijft het ook niet droog. Op dit moment is het vrij helder in het land en komen er ook enkele mistbanken voor. De temperatuur die loopt uit één van een graad of 3 in het oosten eh, tot 10 graden aan de Zeeuwse kust. Na zonsopkomst verdwijnen de mistbanken vrij snel en verloopt de ochtend verder zonnig. Ook vanmiddag is het vrij zonnig en de temperatuur die ligt rond de graad of 14 ac tot maar liefst 22 graden in Limburg. De wind, die is eerst zwak tot matig, komt uit het zuiden tot zuidwesten. Maar vanmiddag draait de wind naar het westen en neemt dan ook iets zijn kracht toe. Nou, vanavond dan komt er een einde aan het droge weer. Het raakt geleidelijk aan bewolkt en rond middernacht volgt er vanuit het westen regen. Komende nacht regent het eerst, maar later wordt het ook weer droog. Morgen, dinsdag, dan zien we een afwisseling van zon, stapelwolken en een enkele bui. Daarnaast wordt het maar 11 graden en staat er een stevige wind. Kortom, fris weer. ANWB Verkeersinformatie beleeft een gemiddelde ochtendspits... met op dit moment 175 kilometer in Nederland. Uh, wat langere files zijn op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen knopend De Hoek en knopend De Nieuwe Meer 9 kilometer. A9 Alkmaar-Amsterdam tussen Beverwijk en knopend Raasdorp staat 11 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag bij Zoetermeer 5 kilometer file. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen ochtend en echt tot 4 kilometer. Tot slot de N277 kessel ravenstein Daarvan uh, dient vermeld te worden dat tussen Overlangel en de aansluiting met de A50... de weg in beide richtingen dicht is in verband met politieonderzoek.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 Tijdens de Week van de Ondernemer staan de experts het ons netwerk voor u klaar. Kom eens deze week naar de Jaarbeurs in Utrecht. Hoeveel bank wil je hebben? je. Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Waarom? Dat is de grote vraag. Waarom schoot Tristan van der Vlis zaterdag wild om zich heen? In zijn afscheidsbrief geeft hij er geen antwoord op. Veel mensen uit zijn omgeving hadden het ook absoluut niet aanzien komen. Ja, een redelijk in zichzelf gekeerde jongen... die op een of andere manier niet veel uh, aandacht vroeg. Een leerling die niet opviel. Een voormalige leraar. Hij had dit nooit van hem verwacht. Dit is een donderslag bij de hemel. Van der Vlis was wel een beetje een eenling. Op school had hij weinig contact met anderen. Ik heb hem niet in beeld als iemand met vrienden. Hij zag er keurig uit. Voorkomend, laat ik het zo zeggen. Netjes. Ja. Ook de voormalige collega's van de schutter zijn verbaasd. Volgens RTL Nieuws werkte hij in een distributiecentrum van een supermarkt. Ik heb hem alleen de verleden week even gezien. En, uh, en toen was. Uh, toen was het even zo hooi een dag. Voor ons was het allemaal een normale jongen. Een andere collega bevestigt dat beeld. Het was gewoon een jongen die. Uh, ja, die heel normaal eigenlijk oogde. Uh, totaal niet opviel en uh, ja, waarvan jij gewoon niet zou, uh, zou denken... dat hij uh, tot dit soort uh, gedrag uh, in staat is. Eigenlijk kwam hij bij mij heel vaak eigenlijk gewoon opgewekt over. Daartegenover staat een verhaal van een vrouwelijke collega. In het dagblad Metro zegt ze dat hij helemaal geen lieve vriendelijke jongen was... maar een creep. Hij kon soms zomaar ineens beledigd zijn als er een grapje werd gemaakt. Dan begon hij te glimlachen en zei... wacht maar, doe maar grappig, maar ik schiet jullie allemaal neer. Hij had in ieder geval grote psychische problemen. Vijf jaar geleden liep hij al rond met zelfmoordplannen. Dat maakte hoofdofficier van justitie Kitty Nooy bekend. In 2006 was deze jongen, blijkt uit informatie, behoorlijk suicidaal. Uh, zodanig suicidaal, dus zoveel zelfmoordneigingen... dat hij is opgenomen geweest in een gesloten inrichting. Daar is hij ook behandeld. Nog eerder in 2003 kwam hij in aanraking met justitie... nadat hij op de openbare weg met een luchtdrukpistool had geschoten. In een groepje van kennelijk vier mensen uh, heeft iemand een luchtdrukpistool in handen. Het lijkt er nu op dat de dader, mogelijk deze zader, zichzelf heeft verwond. Dat uh, deze man mogelijk zichzelf in het been heeft geschoten. Tijdens dit incident moet hij rond de 16 zijn geweest. Desondanks werd hij later lid van een schietvereniging... Daar leerde hij met echte vuurwapens schieten. In winkelcentrum De Ridderhof gebruikte hij zaterdag een automatisch wapen of een mitrailleur. Volgens directeur Duisterhof van de Nederlandse Schuttersassociatie... heeft hij daarmee niet op de schietvereniging kunnen oefenen. Uh, de sport leent zich helemaal niet voor het schieten met automatische vuurwapens. Want wat wij doen is precisie schieten, oftewel zoveel mogelijk tienen. Op een kaart schieten. En dat doe je niet met een, een, een vuurwapen waar een salvo aan kogels uitkomt. De 24-jarige van de Vlies woonde nog thuis. Hij was de laatste weken down. Hij zou zijn baan zijn kwijtgeraakt. De politie wil uiteraard zoveel mogelijk over hem te weten komen en zet tientallen rechercheurs in. Wat zijn zijn achtergronden? Waar, met wie is die in aanraking geweest? U kent het wel, dit soort vragen. Dat willen wij echt tot op de bodem uitgezocht hebben. De afscheidsbrief van de dader geeft weinig alvast, signaleert hoofdofficier van justitie Noor met spijt. In deze brief verwees hij naar digitale, andere informatie. De politie heeft twee bestanden gegeven bekeken in grote lijnen. U begrijpt dat wij de informatie natuurlijk tot achter de komma uitpluizen. En ik kan daarover zeggen, en dat is natuurlijk wel heel triest... voor de nabestaanden, dat een duidelijk motief daar toch niet in te vinden is. Uh, de inhoud, zowel van de brief als van de bestanden... De tekst althans is veel meer van een spirituele dan van een bedreigende inhoud. En nogmaals, ik realiseer me dat dat natuurlijk voor de nabestaanden geen enkele verzachtende omstandigheid is. Al dus de hoofdofficier van Justitie, Kitty Nooy. Ja, de man die zaterdag um, zes mensen doodschoot had in 2006, u hoorde dat, zelfmoordneigingen. Um, kwam later ook nog eens in contact met de politie. Toch had hij een vergunning, voor maar liefst vijf wapens. Daar zijn veel vragen over en die gaan wij proberen te beantwoorden met uh, directeur Sander Duisterhof van de Koninklijke Nederlandse Schuttersassociatie. U hoorde hem net al eventjes in de bijdrage. Meneer Duisterhoff, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Rens. De dader kreeg in dit geval in 2007 zijn wapenvergunning... terwijl hij, weg een suicideneiging, in 2006 nog gedwongen werd opgenomen. Dat is geen lichte maatregel. Hoe kan hij dan toch een wapenvergunning krijgen? Wat kunt u daarover vertellen? Nou ja, u zei net even dat, dat u met mij de antwoorden daarop ging geven... maar die kan ik niet geven. Dat is dan jammer. Want ook mij verbaast dat. Ja, dat, dat kan normaal gesproken niet? Nee, kijk, de regelingen in Nederland zijn zo... dat iemand die, die psychisch in de problemen verkeert... Een, een, een, een wapenverlof, zoals we dat noemen in Nederland. geweigerd kan worden. Uh, en ook iemand die er alleen heeft. Uh, uh, die kan zo'n verlof worden ingetrokken. En wie weigert hem dan zo'n. of doet zou hem dan geweigerd hebben? de politie. Ja. En deze informatie komt uit de systemen van de politie. Precies. Ja. Dus dat, ver, dat verbaast u dat daar ja, niets mee gedaan dat, is? Ja, er verbaast mij wel meer dingen in deze zaak. Ik bedoel, hij, heeft ook, hij is ook in aanraking geweest met de politie in 2003. Ja. Hij had geschoten over... in zijn eigen been met een luchtdrukspistool. Ja, maar goed, dan, dan, dan, dan is er geen sprake van een CPO. Hè? Dan heeft hij zichzelf verbond. Dus er is nog iets meer aan de hand. Ik zou dat graag willen weten. En, en wat, de derde vraag die ik heb is... hoe is het mogelijk dat hij een automatisch vuurwapen had? Want die gebruiken we helemaal niet in de, de schietsport. Nee. nee, meneer Duisterhoofd, deze man is ook, was 24... heeft vergunningen voor vijf wapens. Mm. Verbaast u dat? Nee, dat verbaast me niet. Nee, dat, dat is kan. niet abnormaal? Nee, dat kan. Ja, dat kan. Zo'n jonge man? Want dan begin je dus al vroeg Ja, nog goed. Met ja, in Nederland kun je, kun je uh, vanaf 18 jaar dus meerderjarig over vuurwapens beschikken, uh, niet, niet direct meerdere. Als je lid wordt van een schietvereniging, dan gaat natuurlijk eerst een hele uh, uh, uitgebreide procedure van ballotage in voordat je lid wordt, maar als je dan eenmaal lid wordt met ook een verklaring om het gedrag, dan, dan mag je het eerste jaar maar één vuurwapen en pas later mogen dat er meer zijn. Ja. Ja, deze jongen zal een paar jaar lid geweest zijn. Ja, en dan nogmaals, u gaat niet over die wapenvergunning, maar als je die hebt, word je dan nog wel gecontroleerd. Hoe weet je? Ja, zeker? Dat? ja nou, je wordt natuurlijk gecontroleerd. Je moet in ieder geval jaarlijks die, die, die vergunning verlengen. En tussentijds wordt natuurlijk, wanneer je misdrijven of ernstige overtredingen pleegt, wordt ook ingegrepen. Als het maar goed is. Ja, maar tussen 2007, het moment dat hij zijn vergunning kreeg, en 2011, lijkt erg niks gebeurd. Tenminste, dat meldt het OM in ieder geval niet op dit moment. Nee, die, die berichten zijn er niet. Nee, maar in 2006 is hij dus wel opgenomen geweest. Tien dagen maar liefst. In een gesloten inrichting. Nou, ik vind het nogal wat. Ja. En er staat gewoon in de regeling, de circulaire wapens en munitie, staat gewoon een paragraaf. Vrees voor misbruik. En dat gaat dan natuurlijk om strafbare feiten. En uh, uh, meer van dat soort zaken. Maar het, uh, ook een hoofdstuk aan, aan psychische gesteldheid wordt daarin besteed. Even, even over de verantwoordelijkheid van, van verenigingen. Hè? Mm. Uh, want daar weet u natuurlijk wel veel, uh, veel over ook. Um, hebben schietverenigingen, denkt u, voldoende zicht op hun leden? Want het is natuurlijk niet zomaar een korfbalclubje. Nee, nou, schietverenigingen zijn over het algemeen uh, niet zo groot. Hè? Uh, niet zo groot als voetbal- of hockeyverenigingen. Dat betekent dat de sociale controle groter is dan bij de meeste andere sportverenigingen. Uh, dus in die zin uh, uh, is er meer zicht op de leden. Meestal is het ook zo dat, dat mensen lid worden van een schietvereniging omdat ze elkaar kennen. He, je wordt meestal geïntroduceerd door een vriend of een familielid. Uh, dus er is wel een controle, maar die is natuurlijk niet 100%. Nee. Maar, maar hoe, hoe is dat? Um, zijn er beleidslijnen voor? Want um, net hadden we het dat natuurlijk ook al over in een eerdere gesprekken. Het is nogal wat om iemand die je kent aan te geven en te zeggen: van... Kijk, zoals diegene zich gedraagt, dat is niet helemaal normaal. Nou, dat is in ons. Helemaal niet vreemd. Dat is niet vreemd. Nee hoor, en dat gebeurt ook wel eens. Ja. En, en wie gaat er dan over het bestuur bijvoorbeeld? Heeft daar iemand toezicht op? Of? Ja, het bestuur van de vereniging en het kader bij verenigingen, trainers, uh, veiligheidsfunctionarissen, die zien toe op de veiligheid, die kijken ook of mensen zich normaal gedragen. En het is niet vreemd dat wanneer iemand uh, uh, toch uh, labiel gedrag vertoont. of zelfs in relationeel uh, conflict is, denk eens maar eens aan een ernstige scheiding. Uh, is het niet vreemd dat preventief de wapens in bewaring worden genomen. Dan nemen we nu wapens in bewaring... maar die vergunning houdt diegene natuurlijk, want daar gaat u niet over. Nou ja, de, de, de, de, de, nee, wij gaan daar niet over... maar in overleg met de politie worden dan die wapens preventief in bewaring genomen. Nou is dit uh, nog allemaal heel vers, hè? Maar denkt u dat, um, dat het goed is als er toch striktere lijnen komen? Striktere regels? Nou, dat vind ik, vind ik te vroeg. Uh, ik, ik heb u net al gezegd... Uh, er zijn toch een aantal vragen die wij nog hebben... Uh, mm. uh, die, die, die, die er wellicht op duiden dat de handhaving tekortgeschoten is. Dus ik vind het nu te vroeg om te zeggen... Uh, we moeten strengere maatregelen hebben. Bovendien is de Nederlandse wetgeving al behoorlijk streng. Uh, uh, in Nederland is het niet eenvoudig om aan een vuurwapen te komen. Je moet aan strikte uh, eisen voldoen. Dus natuurlijk dus, um, zullen we het gesprek wel aangaan. Um, maar, maar, maar het is prematuur om die conclusie nu te trekken. En als u zegt het is niet makkelijk om aan een wapen te komen... hoe moeilijk is het dan om aan zo'n volautomatisch wapen te komen? Ja, nou, dat ja, misschien is dat wel makkelijker in Nederland. Oh, waarom? Omdat, nou, kijk, er zijn natuurlijk in Nederland veel meer illegale vuurwapens... dan dat er legale vuurwapens zijn... Uh, uh, dus, dus, dus uh, ook, ook criminele afrekeningen worden altijd met automatische vuurwapens gedaan. Het OM heeft het over het eventueel ombouwen van het semi automatische automatische wapen, wat wel op een schietclub gebruikt mag worden, naar een automatisch wapen. Hoe makkelijk is dat? Nou, dat is niet eenvoudig. Ten eerste is het zo dat de wapens die wij, semi-automatische wapens, die we in Nederland nu nog verkopen. Um, die kunnen niet meer terug omgebouwd worden om het zomaar uit te drukken. Mm -hmm. um, in 2005 is de verkoop daarvan in Nederland verboden. Um, mochten er toch nog van dat soort wapens in omloop zijn die omgebouwd zouden kunnen worden... dan heb je daar onderdelen voor nodig die ook weer illegaal en verboden zijn. Die kun je in Nederland ook niet kopen als het goed is. Oké, okay, als het goed is, ja. Dus, ja. maar goed, dat geldt hetzelfde voor de automatische vuurwapens die je in Nederland ook niet moet kunnen kopen. Nee, nee. Meneer Duisterhoof, je heeft toch wel wat vragen voor ons kunnen beantwoorden. Dank daarvoor. Graag gedaan. We blikken straks vooruit op de rechtszaak tegen Marco Kroon... de drager van de militaire Willemsorde. Vanochtend hoort hij welke straf er tegen hem wordt geëist. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin De Hart. Ja, het is een gemiddelde ochtendspits. Uh, hij is alweer op zijn retour, zoals dat heet. Ik noem de opvallende files op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen het Ringwater-Aquaduct en Klopend de Nieuwe Meer staat 11 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en kloopend Raasdorp 11... A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Zoetermeer... staat nog twee kilometer, die is bijna opgelost... Opvallend is ook dat de N277 de hele ochtend uh, bij Ravenstein dicht is... tussen Overlangel en de aansluiting met de A50 in beide richtingen. Dat komt door politieonderzoek. Dan nog een treinbericht, want door een aanrijding... rijden er geen treinen nu tussen Amsterdam en Utrecht. Reizigers daar hebben meer dan een uur vertraging. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Marcel zei het al, uh, het proces Marco Kroon gaat vandaag verder. Dat wil zeggen, hij hoort welke straf het Openbaar Ministerie tegen hem gaat eisen. De drager van de Militaire Willemsorde, dat krijg je alleen als je helden bent, hebt verricht, staat terecht voor drugsbezit, drugsgebruik en wapenbezit. En ons verslaggever Myrno Remmers volgt de zaak. ook Kroon heeft het bezit van een, een taser toegegeven. Grote vraag is dus wat er overblijft van dat cocaïnegebruik. Wat verwacht jij? Nou, dat wordt een uh, interessante zaak, want vorige week zijn er getuigendeskundigen aan het uh, woord gekomen. Onder andere van het Nederlands Forensisch Instituut. Die vertelden dat Kroon zes borsthaar heeft afgestaan. Die zes borsthaar heeft hij zelf uitgetrokken. Ja, en daar wringt de schoen, want dat had niet gemogen, zeiden weer andere getuigendeskundigen. Um, bovendien waren zes haren wel erg weinig. Daarin, in die haren zijn sporen van cocaïne. Maar dat is een exercitie. dat ze... Moeten zijn, het overtuigende bewijs dat het ook echt. Uh, ja, dat er ook echt sprake is van eigen cocaïnegebruik. Nou, dat geldt een zero tolerance bereid bij defensie. Ook Jury van Gelder, de topturner heeft dat toen toegegeven, was meteen oneervol ontslagen. Dat zou voor Kroon ook kunnen gelden. Maar ja, als dat uh, overtuigend bewijs er niet meer zo sterk is, omdat bijvoorbeeld die haar ook van buitenaf bevuild kunnen zijn door de vriendin van Kroon, die heeft toegegeven voor de rechtbank hier in Arnhem. Dat zij in die tijd uh, zelf cocaïne gebruikte. Ja, dan blijft er bar weinig overeind. Ik ben benieuwd of dat het Openbaar Ministerie haar poot stijf houdt... of die ijs laat varen. Er zijn nog wel andere sporen aangetroffen. Onder andere in de auto, op een broek, op een jas. Maar daar heeft Kroon allemaal verklaringen voor. Het was een tweedehands auto, een jas die in het café was blijven hangen. Die was niet van hem. En hij ruimde ook wel eens zakjes van de vloer op... omdat hij de slechte elementen uit zijn café eruit wilde hebben. Hij vond wel eens zakjes cocaïne en zo kwam dat dan aan zijn broek... Terecht en al het lekkers waarover de telefoon over gesproken werd. Dat waren sekspeeltjes. Goed. De OM heeft alle verklaringen aangehoord, komt met een straf eist. Uh, gaan we uh, Kroon en de verdediging, advocaat Knoops, ook nog horen? Ik heb begrepen dat kapitein Kroon al binnen is. Knoops zal zijn verweer houden. En hij zal toch ook de rechtbank willen overtuigen dat er van dat cocaïnegebruik geen sprake is. Dus ik denk toch wel dat we de hele dag hier bezig zijn in Arnhem. Ja, en dan. Uh, zullen we ook horen wanneer de, rechtbank, de militaire rechtbank hier in Arnhem uitspraak doet? Maar nog remmers gaat de zaak volgen in Arnhem, al zoals gezegd. Het is 10 minuten voor 9. Laten we niet vergeten dat er vandaag weer een prinsesje naar school gaat. Het is uh, Ariane, jongste dochter van prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Zij is gisteren vier geworden. En dus uh, moet ze, nou mag ze, vandaag naar de openbare school in Wassenaar. En daar is ook uh, verslaggever Hendrik Willem-Hofs. Hendrik, is ze er al? Ja, de bel is gegaan. Om um half negen zijn alle leerlingen de school gegaan. En om tien over acht, even daarvoor, kwamen Willem-Alexander en Maxima aan met Ariane, met Alexia en met Amalia. Met de drie dochters dus die allemaal nu op de Bloemkampschool zitten. Ariane dus voor het eerst. Ze heeft een eigen kapstokje, een eigen kastje gekregen. En ze zit in de klas bij juf Carla. En vanochtend kon ik even met de directeur spreken, directeur Koenraad. En ik vroeg hem of het nog wel bijzonder is na drie prinsesjes. Nee, dat zou je zeker inderdaad kunnen denken. Maar ik vind het bijzonder is dat het zo gewoon is geworden. Voor ons en voor de leerlingen hier op school. Hoe bedoelt u dat? Ik bedoel daarmee dat ze gewoon met alles meedraaien. Geen bijzondere positie hebben. En net als alle kinderen gewoon lekker kind zijn. Is dat ook uh, wat uh, de kroonprins en uh, zijn echtgenoot van u vragen? Dat wordt niet gevraagd. Ik denk dat het gewoon is voor ons om het zo te doen. Want onderscheid tussen de kinderen, dat willen we liever niet. Uh, hoe ziet de eerste dag van Ariana eruit? Zoals alle kinderen, denk ik. En zoals elke dag in de kleuterklas. Ze starten hier in uh, de kring. En daarna zijn er verschillende activiteiten. Denkt u dat de andere kinderen weten dat ze een prinsesje in de klas krijgen? Uh, dat als dat zo is, is dat van huis uit verteld. Maar niet door ons. En ik vind het leuke dat de kinderen daar geen onderscheid in maken in de, in de praktijk. Ik hoor daar nooit iets over. En hoe gaat het met de andere twee op school? Uitstekend. Maar dat heeft vader volgens mij altijd al trots in de interviews gezegd. Ze doen het erg goed, alle drie. Dus je verwacht van Mariana ook wel dat ze het goed gaat doen? Zonder meer. Ze is heel eager en als je ziet hoe graag ze al naar school wilde. Uh, nu is het eindelijk de finale dag voor haar. Een bijdrage van de Hendrik Willemhofs vanaf de openbare Bloemkampschool in Wassenaar... waar dus prinses Ariaan vandaag naar school gaat. Het is zeven minuten voor negen uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Aanmerken als Heineken en Coca-Cola, maar vooral groenten, fruit, kaas uit de regio... dat is wat Landmarkt verkoopt. En Landmarkt dat is een nieuw soort supermarkt in Amsterdam-Noord. Oprichters van deze winkel willen de afstand tussen de producent en de consument gaan verkleinen. Zo'n 50 boerderijen leveren dagelijks hun seizoenproducten. En verslaggever Jeroen Schuddeijzer wilde dat wel eens zien. Nou ik hier toch ben, ga ik ook even wat producten kopen. Dus even zien hoor. Goedemiddag. Heeft u de schapenkaas van heel dichtbij wil ik hebben? Dat hebben we hier liggen. Dat is de schaapsgrond van de zuivelboerderij De Kuip uit Durgedam. Is dat hier vlakbij? Dat is hier vlakbij. Kijk, deze winkel wil de afstand verkleinen tussen consument en de boer. Dus ik wil wel eens even naar die boer toe. Nou wil ik nog een bloemkooltje. Even kijken, hoe duur is de bloemkool? 1,99? Ja. Deze bloemkool, waar komt die nou vandaan? Dat is uh, Ton Slachter, die woont in Andijk. 60 kilometer gereden naar uh, Andijk. Ik had vanmiddag uh, in de landmarkt in Amsterdam een bloemkool gekocht. Die is van Ton Slachter. Eens dus even kijken of hij zijn eigen bloemkool nog herkent. Ah, meneer Slachter, is deze van u? Deze is van ons geweest, ja. Herkent u hem nog? Ja, dat herken ik, ja. Staat er niet opgeschreven? He? Nee, staat er niet opgeschreven. Is dit nou een eerlijke bloemkool? Dit is een eerlijke bloemkool. Hoe bedoelt u? Nou, bloemkolen is een algemeenheid. Uh, dat heeft weinig gewasbeschermingsmiddelen nodig. En uh, ja, er is alleen, uh, gaat alleen bemesting bij. Er gaat ook nog dierlijke mest op. Dus het is eigenlijk een heel eerlijk product. Zijn dit mooie bloemkolen? Er is nog een liedje over. B dit zijn mooie bloemkolen, ja. En er is ook een liedje over. Uh... Die landmarkt, hè, dat is een, uh, ja, een nieuwe soort supermarkt in Amsterdam. Wanneer hoorde u van dat initiatief? Ongeveer een jaar terug, drie kwart jaar terug... zijn we benaderd door... Uh, door de persoon die, uh, die, die daar de, de groente uh, doet, zeg maar. Gaat het een succes worden? Het is natuurlijk een supermarkt waar, waarvan iedereen zegt van... Uh, hier wil ik graag producten leveren, maar ook heel graag producten kopen. En of het uiteindelijk een succes wordt, ja, dat hangt, hangt van, van meerdere factoren af. Maar het ziet er geweldig uit. Je kunt er uh, evengoed uh, heel veel aanmerken, producten kopen... Morgen komen ze weer bloemkolen ophalen. Die zijn vandaag geoogst. En die, die leggen dan morgen in de winkel. Ja, dat is wel een vrij uniek concept. Zo, dit is schapenkaas. Die komt van deze boerderij, ja. meneer Kuiper. Ja. Dus uh, u bent uh, een van de leveranciers voor die nieuwe winkel. De weg kan niet korter. Nee, hoeveel meter is het? Twee, twee kilometer. Je ziet hier de beesten binnenkomen, er staan er veertien op een rij. Deze beesten zijn het van jongs af aan gewend, ze lopen zo de melkstal in. De melk komt in de glas en gaat uh, rechtstreeks de koeltank in. En als wij hier de kaas van maken gaat het een uh, aparte tank in en wordt warm. Gepasteuriseerd en we maken de kaas van. En wanneer ligt die dan uh, in de winkel? En tien dagen lang kan hij in de winkel liggen. Wordt dat een probleem voor het landmarkt dat, uh, dat de schappen op tijd gevuld worden? Nee, wij zullen zorgen dat het uh, probleem uh, opgelost wordt door meer te produceren. Goedemiddag. Hoeveel melk komt er uit zo'n schaap per dag? Uh, drie liter. Nou, u hoort het al, hè? ik ben geen boerenzoon. Nee, maar dat geeft hij, ieder zijn vak. Denkt u dat het een succes wordt? Ik denk het wel, dat de mensen te klein beetje beus zijn om alleen maar prijs te kopen. En deze winkel verkoopt geen prijs, maar mooie producten. Gelukkig heeft hij meer verstand van boerenproducten. De niet-boerenzoon Jeroen Schutijzer was op de landmarkt, of in de landmarkt. Het is een nieuw soort supermarkt, die direct van de boer naar de consument levert.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 Maak het verschil met een bedrijfskundige HR-oplossing van Raad. Kijk op raad.nl slash zorg. Rijden in de groene uitvoering van sommige automerken ervaar je zo. Mm -hmm, pak melk, niet vergeten. Of zo. Mm. Maar Opel heeft nu de Green Machines. Een extra zuinige variant voor bijna elk model. En die ervaar je zo. Dus je hebt wel een zeer zuinig verbruik, een lage bijtelling en soms zelfs geen wegenbelasting. maar je levert niet in op kwaliteit, vermogen of rijplezier. Kijk voor de Green Machines op opel.nl. Dit is Radio 1.